Tien uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Zuid-Afrika heeft het ANC jongerenleider Julius Malema uit de partij gezet. Malema is omstreden vanwege zijn militante gedrag, tot dat dat verdeeldheid in de partij leidt. Zo pleitte hij voor het omverwerpen van het bewind in Botswana en wil hij dat blanke boeren hun grond kwijtraken. Malema is erg populair bij miljoenen Zuid-Afrikanen.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 We gaan naar de tweede helft van engeland nederland Het kan alleen maar beter worden. Bas Stigler en Jack van Gelder. Eerst de gele kaart. Als het uh, toch beter moet dan maar meteen de gele kaart. Richards die uh, geeft rommel een knal. Terwijl Snyder er nu ook in krijgt. Richards heeft de gele kaart. Nederland heeft balbezit. Huntelaar en Schaars binnen de lijnen. Zoals we aankondigden voor Pieters en Van Persie. Ook een wissel bij de Engelsen. Milner is erin gekomen voor Barry. En het balbezit is voor Nigel Niel. En nu schuift ook Hedingha in en wordt het druk op de Engelse helft. Aan de rechterkant komt Boularoes. Ook Kuit is daar dichtbij. Met de bal gaat terug naar Van Bobbel. Die staat nog wel altijd op de Engelse helft, halverwege die helft en zoekt Snyder. Snyder recht voor het doel. Neemt de bal aan, Robben naar de linkerkant. Snijder kiest de andere kant. Daar is Boelaaroes doorgelopen. De bal is net scherper. Kan door Boularoes niet worden binnengehouden. Wel de arm omhoog, de hand, de duim en uh, het teken aan Snijder goed gezien. Maar de finesse, maar dat hebben we al eerder geconstateerd, ontbreekt bij Snyder toch nog steeds behoorlijk. 47 minuten op de klok. De Engels hebben ons ook gewisseld. Daar is James Milner van Manchester City in het elftal gekomen voor zijn ploeggenoot van Manchester City, Gareth Barry. Balbezit voor de Engelsen. Richards gaat ingooien, doet het drie meter voor de middenlijn, vlak voor ons aan de rechterkant van het veld. Vlaar loopt zich warm, Strootman loopt zich warm aan de Nederlandse zijde. Er zullen ongetwijfeld nog wat wissels komen, ook bij de Engelsen. Balbezit nu aan de rechterkant van het veld bij Ashley Young. Jung geeft de bal voor, maar schiet hem dan tegen het lichaam van Matthijs. De bal over de achterlijn. Eerste corner van de Engelsen in de tweede helft. En uh, de mannen van achteruit komen mee. Smolling en ook Cahill komt mee. Richards uh, komt ook mee uh, naar voren. En uh, er wordt uh, duidelijk aangegeven dat die bal op de rand van het 16-meter gebied uh, in ieder geval tussen de 5 en 16 meter moet komen. We kijken of dat Ashley Jung ook gaat lukken. Dat was een uitdraaiende bal in ieder geval. Die komt op de rand van het Stasselgebied. Wordt daar aangenomen door Welbeck. Die wil schieten. Het is niet Welbeck trouwens, maar Sturridge. En die schiet dan in de korte hoek. En die kan de bal uiteindelijk niet in het doel krijgen omdat Steklenburg goed in de weg ligt. Behoorlijke mogelijkheid toch voor de Engelsen weer in deze tweede helft na 48 minuten. Goede strakke hoekschop. En ja, het merkwaardig is wel dat Sturridge daar op de rand van het Stasselgebied... al wel in relatieve rust en ruimte daar de bal mag aannemen. Want het duurt echt eventjes voordat er een Nederlander in de buurt komt... Die was daar eigenlijk niet te bekennen. De Engelsen vallen weer aan via de linkerkant. Beens kan de bal dit keer niet belopen. Die gaat over de achterlijn. En levert dan een doeltrap op voor Maarten Stekelenburg. Hele goede redding trouwens hoor. In de herhaling zie je nog hoe scherp die in de hoek zat. En uh, het is altijd verbazingwekkend dat zo lang iemand zo snel bij de grond komt. Maar dat is uh, de nieuwe generatie keepers. Waar Van der Schaar natuurlijk een exponent van was. Bal uh, van Stekelenburg komt terug bij Kuit, terecht bij Kuyt. Die de bal net binnen kan houden. Dan de combinatie met Huntelaar die dan uh, aan de buitenkant staat. Uh, Huntelaar speelt de bal even terug naar Nigel de Jong. Kijken uh, wat er... Uh, ...is opgestoken van ongetwijfeld de wijze woorden van Van Marwerk... ...die net zoals wij natuurlijk niet tevreden kan zijn over datgene wat er in de eerste 45 minuten gebeurde... ...waarbij er overigens geen schade is opgelopen op het scorebord, want er stond nog steeds 0-0... ...staat er nog steeds Robben speelt de bal terug naar Schaars. Schaars is opmerkelijk als linksachter via de combinatie met Snijder en Robben. Snijder verspeelt de bal weer. Is het, uh, het balbezit voor de Engelsen? Robben verdedigt goed mee. Heeft Richards bij zich, uh, houdt het balbezit via Schaars. En uh, Snijder kan er nu tempo worden gemaakt en de bal richting het 16 meter komen met Kuit draait even. Geeft de bal dan aan de Jong de jong van Bommel. Het loopt in ieder geval wat makkelijker bij Oranje. Er zijn korte combinaties. Het is dus één keer raken. Het tempo gaat wat omhoog. Het oogt allemaal wat aardiger. Terwijl Sneijder nu de bal aan Robben meegeeft aan de linkerkant van het veld. Die dus zou naar binnen kunnen kruipen. Robben ja, schieten is dan niet echt een optie. Dus van die kant komt terugleggen naar Sneijder wel. De bal is niet zuiver. Moet dan worden verlengd naar Kuidrecht voor het doel. Die verslikt zich in de bal. Oog knullig. Dan kan Esther Jong ermee vandoor. Dat oogt ook knullig wat hij... Die... Schrikt zo van dat hij eigenlijk min of meer op de bal gaat staan. Zo dus heeft Nederland zelf dan op weer terug. Na nu 50 minuten voetballen. Maar ligt de bal dus wel vaker op de helft van de Engelse. kuit. gaat de tegenstander voorbij. En heeft daarbij een overtreding gemaakt. En... Waarom nou die beweging net vanuit Nathalie de Jong? Om die bal eerst onder de voeten te leggen. En hem dan vervolgens in problemen te brengen met, uh, met Kuit. Ja, waar hij die bal gewoon drie meter vooruit kan spelen. Inmiddels hebben de Engelsen de bal ook alweer razendsnel verspeeld. Bij de Engelsen loopt ook uh, een aantal spelers zich warm. We krijgen dus ongetwijfeld veel wissels in die tweede helft. En dat zal het spel nog minder te goede komen. Tenzij er een aantal frisse jongens in komen die zoiets hebben van ja, het kan wel zijn dat we zaterdag of zondag moeten spelen. Maar dit maken we misschien nooit meer mee. Dus laten we er vol voor gaan. Mooie lange, diepe bal van Heitinga wordt uiteindelijk onderschept door Richards. Er zit Sturridge erbij. Uiteindelijk probeert Schaarse tussen te komen, maar die maakt een overtreding tegen Sturridge. Schaar zegt dan ik deed niks, maar het was toch heel duidelijk een overtreding. Balbezit voor de Engelsen, twee meter van de middellijn. Heeft Huntelaar de bal al geraakt? Eh, net aan de zijkant, want toen stond hij bij de middellijn. Dat is nou niet echt het beste, het beste punt voor Huntelaar. Dat is een uh, goed uh, gemiddelde na zes minuten voetballen. Zegt het een en ander. Balbezit voor de Engelsen weer Parker. De aanvoerder dus van Spurs in pas zijn elfde Interland, 31 jaar oud. Dus wel in leeftijd ervaren. Er kan een aanval opzitten die eigenlijk parkerende post weer wordt terug afgeleverd bij Chris Smalling. Dus centraal achterin die dan Cahill maar weer zoekt om het probleem op te lossen. Aan de linkerkant Beens die wil wel maar kan niet. De bal terug naar Johnson. Johnson weer terug naar Cahill. Die laat hem zelfs lopen voor de keeper Joe Hart. En zo kan de bal weer worden meegegeven aan Smalling. Staan er veel spelers van Manchester City in het veld. Vijf in getal waarvan Nigel de Jong er dus één is. Daarmee is Manchester City laten we zeggen, de hofleverancier van deze wedstrijd. Dat hadden ze daar toch een jaar of wat geleden ook niet gedacht. Balbezit nog altijd voor de Engelsen die de bal rustig rondspelen, Maar weer achterin en zo lijkt dit wel weer op een fase die we in de eerste helft eigenlijk 40 minuten lang hebben gezien. Namelijk uh, speelt u maar rond en tikt u maar wat en valt u gerust in slaap. Want u mist niks als u wakker schrikt. Nee, Kiel speelt de bal aan de linkerkant. Ik zag net trouwens een aardige tweet van een zekere Koen. Die zegt, ik zat net in de auto te luisteren naar het radioverslag. En het was op de radio veel spannender dan op de televisie. Serieus? Ja. <laughs> ik denk, dat moet, moet, nee, moet Leo... Oh. Ik nog meer uitzendt. Nee, dan moet Leo Oldenburger, denk ik, slaapliedjes aan het zingen zijn. Want nee, wij hebben er toch echt heel weinig van kunnen maken wat het spel betreft. Is uh, Adam Johnson nu een bal bezit? Een uh, kleine overtreding uh, leek het van Nigel de Jong. Maar die ging in ieder geval goed en fel en klaarblijkelijk ook correct in. Bal over de zijlijn gespeeld. Inworp uh, van de Engelsen. Daar waar Beest staat, die staat met de bal in zijn handen. En die denkt. Er komt helemaal niemand. Naar de. Uiteindelijk heeft er iemand verwittigd. In dit geval Ashley Young, om die bal te geven. Dan geeft Keel de bal helemaal uh, achter Milner. En is het bal bezit aan de rechterkant van het veld bij Richards. Richards uh, uh, met Milner, die speelt de bal ook te ver voor zijn voeten. En dan is uh, Robin in bal bezit. Het is echt comedy capers. Het is, uh, het is zo gek dat voetballers die uh, op zo'n hoog niveau spelen. zo weg kunnen zakken. En uh, nogmaals gezegd. Ik denk dat de als ze niet veel beter kunnen en dat het verwijt moet zijn aan de Nederlanders... dat daar gewoon veel kwaliteit loopt. Maar dat uh, misschien gebrek aan ritme, misschien gebrek aan in inspiratie. In ieder geval, het leidt tot, uh, tot helemaal niks. Terwijl Van Bommel nu de bal geeft richting Huntelaar, maar die kan er niet bij komen. Was dat in ieder geval een actie om Huntelaar in het 16-meter gebied in stelling te brengen. Maar Richards kan uitverdedigen. En dat is altijd hartstikke leuk. Want uh, nou, die denkt ook, laat hem maar liggen voor, uh, voor Parker. Parker uh, maakt tempo, maar Ashley Young raakt hem alweer kwijt. En Nederland voor misschien een contra-attack. Met uh, Snijder en Huntelaar nu weg Kuit mee. Huntelaar gaat schieten van grote afstand. Oei, dat is een beste knal. en gaat een medertje naast. Nou weten we van Huntelaar. Huntelaar dat hij dat wel graag doet op deze manier. Hoewel het leeuwendeel van zijn goals van binnen de 16 komt. Komt deze vanaf een meter of 20. Maar als je de frustratie in je voelt dat je weer niet speelt. Terwijl je vindt dat je daar wel recht op hebt. En je komt er dan uiteindelijk in. En dit is de eerste keer dat je een bal krijgt eigenlijk in de buurt van het doel. Kan ik me voorstellen dat je je ogen dicht doet. Bij wijze van spreken dan. En hard uithaalt. Vernietigend wilde ik zeggen. Dat was het uiteraard niet want de bal ging naast. Maar het was een goede knal van Klaas-Jan Huntelaar. En het eerste serieuze wapenfeit van Oranje in deze tweede helft. Uh, nog even een, tussen, nee, een eindstand tussendoor. Denemarken, dat is de eerste tegenstander straks op het EK. Verliest thuis van Rusland met 2-0. Baben zit uh, in ieder geval uh, hier voor Parker. Parker uh, even terug naar Milner. Milner naar Cahill. Dan zijn we weer op de helft van de Engelsen. De Engelsen denken, god, dat hebben wij veel vrijheid. We kunnen die bal lekker rondspelen. Maar dan komen ze tot de conclusie dat uh, we na de rust gedraaid zijn. En dat ze eigenlijk geen meter opschieten. Terwijl Welbeck nu terugkomt uit buitenspelpositie. En er uh, met Heitinga een veel duel is. Welbeck en Heitinga zijn even bonje met elkaar te maken. De scheidsrechter zegt, je bent gewoon al lang teruggekomen uit spelpositie. Nederland heeft een vrije trap. Wordt het van nu en dan een beetje onaardiger. Maar dat is meer frustratie omdat het van beide kanten niet loopt. Dan dat de spelers elkaar zelf aan het uitzoeken. Maar helemaal Welbeck zegt nu tegen die Ik zou maar oppassen, want de volgende keer krijg je een geweldige keek van me. Dat uh, wordt Thijssen misschien nu de pineut van, maar die speelt hem snel naar voren. Huntelaar kan het wel niet winnen, maar de Engelse wel. Is het, uh, van Bommel die overneemt en uh, is er dan uh, een overtreding door Milner. Terwijl Esther de Jong staat te protesteren en Van Bommel zegt ja je ziet toch dat hij met gestrekt been inkomt. Is het balbezit voor het Nederlands zelf tot de hoogte van de middencirkel en Nigel de Jong kan de vrije trap gaan nemen. Doet hij richting Van Bommel. Van Bommel een meter of twee over de middenlijn. Robbe komt naar de bal toe. Van Bommel loopt zelf met de bal weg en geeft hem dan een huntelaar. Die staat ver van het doel. Dichter bij de middenlijn zelfs. Dan moet de bal via Kuit zelfs weer terug naar Van Bommel. En onder druk Van Bommel weer verder terug. Helemaal naar de keeper zelfs. Zodat die bal een beetje tussen Matthijs en Heiting ga invalt. Stekelenburg komt zijn strafgroepgebied uit. Geeft de bal mee aan Heitinga. Die alweer ter hoogte van de middellijn staat. Nu De achtervolging is ingezet door Welbeck. Aan de buitenkant krijgt Kuit de bal. Die staat nu even op rechtsbek. Omdat Boederoes doorgelopen is. Nog altijd Kuit. Die de bal weer in het centrum meegeeft aan Matthijssen. Matthijssen, terwijl Snyder nu probeert de bal te komen ophalen. Loopt weer. Aan de rechterkant van het veld Boederoes. Daar gaat de bal wel naartoe. Maar die komt er niet bij. Er zit Beens tussen met het hoofd. Dan kunnen de Engelsen uitbreken. Ook via de linkerkant, via Milner. Maar die wordt dan door Kuit. Want ja, die stond daar nog. Van de bal gezet, dat doet hij goed. Is 11 minuten gespeeld in de tweede helft. Engeland 0, Nederland 0. Het aantal mogelijkheden is op de vingers van één hand te tellen. De wedstrijd is statisch overwegend. Terwijl ik de indruk heb dat de tweede helft net iets minder vervelend is dan de eerste tot nu toe. Maar er gebeurt kortom niet al te veel. De Engelsen vallen aan. Nou ja, mag je dat zo noemen. De Engelsen hebben balbezit op de helft van Nederland. Dat dekt de lading wat beter. Nu als ze hem verspelen ligt er wel ruimte voor een counter met Robben. Zo, die gaat wel heel snel nu. Robben nog altijd. Robben met een solo. Op een goal. <laughs> wat een fantastisch doelpunt. Wat een vlag op een modderschuit. De wedstrijd is niet om aan te zien. Maar Robben begint aan een solo die... Nou ja, de auto van de middenlijn waar hij de bal oppikt. Denk ik, ga maar eens een stukje lopen met de bal. Huntelaar is een formidabele bliksemafleider. Want loopt en beweegt en trekt eigenlijk de gaten voor Arjen Robben. Die daardoor kan doorlopen en doorlopen en doorlopen. Ik zie hier ik dat hij zelfs van eigen helft komt robben. En schiet dan op de rand van het strafhofgebied. De bal in de verre hoek. Joe Hart heeft geen schijn van kans. En zo staat het Nederlands elftal op 1-0. Een voorsprong op Wembley. De goal van Arjen Robben. En zo komt een uh, fantastisch uh, Nederlands elftal. <laughs> maar de loopactie van, uh, van Huntelaar, ja. zoals je terecht zegt, is uitermate goed. Want heel vaak. Ik zie je dan Spitsen gewoon het gat dichtlopen. Nu maakt hij een lichaamschijnbeweging, Trekt de ruimte over zoals je een break speelt in het basketbal. En Robben met zijn geweldige explosie en zijn goede schot zorgt voor de 1-0 voorsprong na 57 minuten. Leidt dus Nederland op Wembley. En kijken of er nu een wedstrijd gaat ontstaan omdat de Engelsen ongetwijfeld geprikkeld door de achterstand wat gaan doen. Terwijl Nederland de bal overpakt. jong. De bal kwijtraakt naar Nijtsel de Jong, is het uh, Snijder. Snijder die, uh, probeert te openen naar de linkerkant van het veld. Waar hij ook even naar de rechterkant keek. Snijder uh, met nu de opening bij uh, Huntelaar. Huntelaar verder naar de rechterkant naar Kuit. Kuyt uh, gaat de bal voorgeven. Komt de bal voor, is het Huntelaar voor de 2-0. Hoppakee, over en uit. Goeie dag zeg, is dit even een bal. Terwijl Huntelaar geblesseerd uh, ligt en uh, zijn tegenstander ook. Zijn ze tegen elkaar aangeknald. En uh, ziet het er voor Huntelaar minder goed uit. Die heeft zelfs een graspol in zijn mond. Dat heb ik zelden gezien. Ja. Die spuugt u nu ook uit. Ik mag toch aannemen dat het een grasbol was. In ieder geval staat Nederland op 2-0. En is het binnen twee minuten gebeurd. En hebben we het een vervelende blessure. Want twee mannen knallen tegen elkaar aan. En ik begrijp werkelijk niet hoe je een grasbol tegen je in je mond kan krijgen. De opening is er in ieder geval goed. Huntelaar zet hem op. Kuit met de voorzet. En dan bang! Die twee hoofden tegen elkaar, Smalling en Huntelaar. En Huntelaar moet dus bij het neervallen in een soort uh, semi-onderbewustzijn bewust uh, onderbewustzijn een stuk gras uh, eruit hebben gehapt. Want anders kan ik me niet voorstellen. Een geweldige voorzet van Kuyt, geweldige actie van Huntelaar, maar die is even geblesseerd. Maar Nederland staat nou, ja, in één minuut tijd van 0-0 op 0-2, doelpunt te maken Huntelaar. Ja, van wie ik de indruk heb dat we de, uh, in deze wedstrijd weer uh, kwijt gaan raken. Er wordt ook nu het gebaar gemaakt van Wisselen. Want die is uh, hard met het hoofd tegen dat van Chris Smalling aangekomen. En is inderdaad even de weg kwijt. Zit naar de herhaling te kijken. Het is een bijna een eng beeld waarin hij ook met een verkrampte hand... Ja, want je kijkt naar dat gras ook. Hier. ...nu uh, op, de, op, op de grond ligt nadat hij dus eigenlijk zeg maar min of meer nou ja, bijkomt. Ik weet niet of dat het is. Er staan nu ook spelers van het Nederlands elftal omheen. Die is echt goed hard geraakt door Smalling na dat duel. Smalling... Dat moet je Die ligt daar ook nog. Die is ook de weg meer dan kwijt. Kortom, overuren voor de heren artsen. En bezorgde gezichten daaromheen. En ook nu bij de bondscoach. Stuart Pearce aan de ene kant van Warbeck kan aan de andere kant. Die er maar eens bij zijn gaan staan. warmlopen. want ja, zo werkt dat nou. Die hebben zich dan gemeld. Dat betekent dat Luc de Jong van Twente nu meestal is aan de warming-up. Snijder zit nog bij Huntelaar. Lijkt tegen hem te praten. Dat doen de artsen ook. Smalling ligt uh, ook nog gestrekt. Dat is een ongelofelijke harde botsing geweest. Die dan dus ja, een goal oplevert. Van Huntelaar twee minuten na dat Robben oranje op 1-0 zette. Deed Huntelaar dat dus na de voorzet van Kuit maakte. Die er 2-0 valt. Maar moet dat dus bekopen met een uh, flinke blessure. In ieder geval vermoed ik een zware hersenschudding. Nou, die twee koppen gingen verschrikkelijk hard tegen elkaar. Ja, laten we niet hopen dat het niet erger is. Ik, ik kan het altijd moeilijk inschatten. Het is, ja, een hele harde bossie tegen elkaar aan. Ja. Hij zit vol in de kopbeweging en uh, hij raakt die bal, maar in het doorzwaaien van zijn hoofd, terwijl uh, Huntelaar volgens mij nu staat. Ja, hij staat weer. Ja. Uh, ik, die gaat niet hij, meer verder. Knalt hoor. hij tegen het hoofd? Ja, ik weet het niet. Ik weet nee, er is die... werd al het gebaar gemaakt van wisselen. Ik denk dat daar moet je geen risico mee nemen. Ja, maar Luc de Jong je... loopt er nog warm hier, dus voorlopig is hij nog niet. in. maar Smolling, die krijgt natuurlijk. Hij maakt nog de aanvallende actie. Hij bloedt natuurlijk behoorlijk, uh, Huntelaar. Het is geen zeikertje, Huntelaar, in tegendeel. Hij heeft natuurlijk al eerder met een masker gespeeld. Hè? Hij heeft natuurlijk al een gebroken neus, neus gehad. Ja. En ik denk dat hij daar weer, uh, dat daar de angst nu ook voor is. Oh, Dat zal wel, want er gaat nu ook een spons op de neus. Ja, ja, ja, ja. hij heeft hem absoluut op zijn neus gekregen. En dat bloed ook behoorlijk. Nou, bloed en gezicht überhaupt heel snel heel behoorlijk. Dus uh, wat dat betreft uh, is er enige voorzorg natuurlijk uh, op zijn plaats. Maar het, het opmerkelijk van deze wedstrijd, die dus uh, heel slecht is uh, in tempeloos. Maar Nederland versnelt twee keer en binnen... Twee minuten staat het van 0-0-0-2. Dat is toch wel iets heel bijzonders. Uh, overigens is inmiddels Adam Johnson eraf bij, uh, bij de Engelsen. Want uh, we letten natuurlijk met name op Smalling en op Huntelaar. Maar Adam Johnson is eruit gegaan. En dan heb ik nog geen idee uh, wie erin is gekomen. En hij wil er niet uit. Hij maakt ruzie nu. Hij, hij wil er niet uit. Van Marwijk zegt, je gaat eruit. En Huntelaar wil er niet uit. Die is kwaad. Die maakte een gebaar van, ik ga er niet uit. Wat maak je me nou? En die baalt als een kanon werkelijk. Onvoorstelbaar, die baalde, zag je dan het gedaan? Ja, hij was maken? boos. Ja. Dat zo de meter op. Ik wil er niet misschien uit. Misschien is dat ook wel een beetje zo dat hij nog minder of meer verdwaasd is na die knal, dat hij dat later terugziet en dat hij denkt: nou, zo bedoelde ik het ook niet erg. Ja, dan is. hebben wij uiteraard aandacht voor Huntelaar. maar wat ook eng begint te worden is. Uh, Smalling, die ligt er helemaal. Smalling, uh, die daar gestrekt ligt en uh, wel met de ogen knippert, maar met de handen gekruist over de borst, terwijl hij nu met de grootst mogelijke voorzichtigheid door vier mensen van de EHBO, noem ik het dan maar even gemakshalve, op de brancard wordt geschoven. Ja. Terwijl een arts van de Engelse voetbalbond probeert om zijn nek en hoofd zo stil mogelijk te houden. Stabiliseren. Ja, maar dat ziet er niet. Heel eng. Dat ziet er eng uit. Ik heb het idee, maar, ja, ik heb het er laatst ook wel eens met iemand over gehad. Dat er tegenwoordig veel meer koppen tegen elkaar knallen dan vroeger. Dat zal ongetwijfeld vroeger ook wel geweest, maar het is me dan minder opgevallen. En het, misschien ook omdat het, omdat het sneller gaat, omdat het, de, de, de ruimtes kleiner zijn, ik heb geen idee. Maar dit soort dingen dat zag je vroeger, naar mijn idee, toch veel minder vaak. Alhoewel ik ook oude kraaien wel eens af heb zien gaan met uh, allerlei dingen. En Kees Groot ook een keer met een grote bult op zijn hoofd. Dus het gebeurde natuurlijk wel. Maar, uh, en Smalling, dat uh, ziet, er, ziet er heel, heel vervelend in en eng uit. Stuart Downing gaat erin komen van Liverpool, overigens. Nou ja, we zien straks wel wie er uh, behalve die Adam Johnson en Smalling uh, eventueel verder nog gewisseld gaan worden. Phil Jones gaat er ook in komen, die zal dan uh, de plaats innemen van Smalling. En zo zitten we inmiddels in de 63e minuut van de wedstrijd. Maar die, die wedstrijd die ligt al vijf minuten stil. En uh, wat dat betreft uh, zal er straks dus uh, behoorlijk wat tijd gaan bijkomen. Luc de Jong binnen, het, uh, binnen de lijn is de 31 e speler. Moet jou goed doen van uh, FC Twente in de geschiedenis. Die uh, een interland achter zijn naam krijgt. Uh, in ieder geval uh, die, uh, nee, die was natuurlijk al. Dat zou voor de John gelden. Want uh, Luc de Jong ja. heeft, al, uh, heeft al gespeeld. Zeker. Goed, uh, Jones dus voor Smalling. Uh, en... De Jong voor Huntelaar. Na een merkwaardige fase dus in de wedstrijd. Waarin het Nederlands Elftal niet alleen in een tijdbestek van twee minuten twee keer scoort. Via Robben en Huntelaar. En dus nu op 2-0 staat. De Engelsen hebben afgetrapt. Maar waar na een vreselijke botsing tussen Huntelaar en Smolling, De heren Huntelaar en Smolling, toch pittig geblesseerd van het veld zijn gegaan. Huntelaar deed dat nog op eigen kracht. En leek zelfs wat boos dat hij eruit moest. Maar Smolling is echt uh, verder weg. En verder van huis vrees ik. En wordt nu langs de kant verder verzorgd. De wedstrijd loopt weer met Sturridge aan de bal. Hij nou, is dan niet verder van huis. Hè? <laughs> nee, misschien wat dichterbij. Maar dat ziet er echt nog steeds niet goed uit. Nou, ik vind dat één dat in de gaten. Ik Richards hoop. heeft de bal voor de Engelsen. En uh, ja, de show is gewoon heet dat. En dus wordt er gewoon weer voetbal. Keion in balbezit. Volgens mij is Downing er ook in gekomen. Uh, en is Adam Johnson eruit gegaan. Maar uh, in alle consternatie weet ik het niet 100 zeker. Die zien we straks eventueel wel aan de bal. Ashley Young speelt de bal dan richting Milner. Milner naar de rechterkant van het veld waar Jones wordt aangespeeld. Jones in een korte combinatie met Milner. Milner gaat die bal voorgeven. Hij heeft vrij veel ruimte. Komt de bal over Boularoes. En gaat de bal vanuit. De bal die helemaal voorkomt in één keer vol op de voet. Bij inderdaad Stuart Downing. Die binnen de lijn is gekomen meteen, zoals dat zo mooi heet, zijn visitekaartje afgeeft. En de grootste, eigenlijk de grootste kans heeft gehad tot nu toe om voor Engeland een doelpunt te maken. Zo zitten we in, een, in een, een vreemde sfeer. Normaal gesproken heb je op je koptelefoon ook heel veel achtergrondgeluid. Maar er is geen achtergrondgeluid. Het stadion is stil. Zo nu en dan wordt er even geschreeuwd als er iets is met een, een actie of een overtreding of een doelpunt. Maar niet meer dan dat. Kuit kan de bal verlengen richting Luc de Jong. Die kan er niet bij komen. gaat neemt dan wel goed onder controle. Werd overigens geroemd door Van Marwijk, is een van de weinigen die uh, veel speelt en zijn niveau haalt in vorm is. Bal nu diep gegeven richting Welbeck, die kan er helemaal niet bij komen. En uh, Stekenenburg pakt de bal zonder enig probleem. Narsing uh, is zich inmiddels overigens ook aan het uh, opwarmen. En Schaar speelt de bal naar Robben. Robben die dus de wedstrijd openbrak uh, met zijn actie. Die nu een tikje krijgt en de scheidsrechter zegt dan ja, is inderdaad een overtreding. Phil Jones uh, maakt de overtreding. Robben is wat dat betreft natuurlijk heel, uh, heel professioneel. Weet precies ben, wanneer hij uh, het setje krijgt om te vallen. En krijgt de vrije trap in 9 van de 10 gevallen dan ook mee. Vrije trap moet uh, op de juiste plek genomen worden. En zo tikken de minuten weg. Uh, iets langzamer dan we hadden gehoopt. Vanwege de bestuurder van Huntelaar en van Smalling. Het balbezit is voor Naatje de Jong. Nederland leidt met 2-0. Doelpuntenmakers in de 57e minuut, Robben. In de 58e minuut, Huntelaar. De we zitten voor Heitinga terug naar Stekelenburg. Stekelenburg weer terug naar Heitinga. Wordt nu druk gezet door Welbeck. Die loopt door. Gaat maar net goed voor het Nederlands elftal. Er is wel ruimte bij Van Bommel die de bal nu krijgt. En Van Bommel de aanvoerder loopt wat. En loopt wat en paast. De bal is niet goed. Komt uh, voorbij Snijder. Dat is ook niet meer te herstellen door Robben. Die wel probeert de tegenstander op te jagen. Dat doet nu De Jong aan mee. Luc De Jong dat wel te verstaan. Dat loopt dan voor de Engels maar weer net goed af. Die hebben wel de bal nu via de linkerkant. Via Beens. En Beens probeert dan, nou ja, wat probeert hij eigenlijk? Sturridge duikt nu op in het centrum. Maar de bal gaat naar de buitenkant. Korte 1-2. Sturridge kiest positie. Beens aan de wandel. Maar verspeelt de bal. Kuit neemt over. Kuit meteen met grote passen naar voren. Luc de Jong is de enige die op de helft van de tegenstander staat. Kuit wordt uh, opgevangen door twee Engelsen. En loopt dan een beetje onhandig de bal over de zijlijn. Stuart Pierce is maar weer eens bij gaan staan. Dat kan ik me voorstellen. Want als je in een kort tijdsbestek tegen twee tegengoals oploopt. Van Robben en Huntelaar naar 57 en 59 minuten. Dan uh, voel je erbij al hangen en dan moet je toch wat herstellen. De Engelsen hebben wel de bal de laatste minuten via nu Wacht, oh, Dit is weer een hele slechte paas. Meters achter uh, de man aan de rechtervleugel die hij probeerde te bereiken. Sturridge en een ingooi voor Schaars. Het ingooi dus voor Oranje. Inmiddels is de tussenstand bij ook weliswaar een vriendschappelijke wedstrijd. Maar toch eentje die je opvalt. Duitsland Frankrijk 0-2. Dus wat uh, betreft uh, zelfvertrouwen tanken, dat uh, is uh, eigenlijk schaars uh, voor de grote ploegen op dit moment. Met het balbezit, althans Nederland, uh, doet dat uh, nu in ieder geval goed met die 2-0 voorsprong. Maar het zelfvertrouwen bij de Engelsen zakt steeds verder weg. De onzorgvuldigheid wordt steeds groter, de misverstanden ook. En dus heeft Schaars makkelijk balbezit. En kan Nederland redelijk vrijwillend, zou je zeggen, naar een goed eindresultaat spelen. Balbezit voor Van Bommel. Speelt de bal naar Boelarousse. Ter hoogte van de middellijn. Aan de rechterkant van het veld. Kuit biedt zich aan. Kuit even terug naar Boelarousse. Boelarousse dan niet naar Van Bommel, want die staat in de dekking. Dus even teruggespeeld. Achter Heitinga langs. Die dan Welbeck weer opvangt. Die zijn echt vrienden van elkaar. Bal wordt aan de voren getrapt. De overname is bij Luc de Jong. vrijtrap trap voor het Nederlands elftal. Vijf meter over de middellijn. En Kuit zegt: geef die maar naar mij. 2-0 werd het hier uh, in 1977 natuurlijk ook. De welbekende Jantje Peters wedstrijd. Twee ballen van Cruijff en toen nu raad Robben voor ja, zijn derde ja, hoor. 2-0. Het loopt maar net goed af voor de Engelsen. Het schot uh, wordt geblokt door Richards uiteindelijk. En belandt dan met een boog over het doel van Joe Hart. En levert een hoekschop op. Het was de wedstrijd waarvan Peters later nog wel eens zou zeggen: Ik heb die wedstrijd geloof ik was hartstikke nerveus. Vol Wembley, 90.000 man. Ik heb zeven ballen gehad. Ik heb geen idee waar ik mee gedaan heb, maar bij twee dacht ik: ik schiet wel. Ja, uh, ik sprak hem ik laatst. Hij heeft een technische functie bij de treffers uh, in Groesbeek. En uh, we hadden het er nog over, want het was echt uh, een geweldige avond uh, voor het Nederlandse voetbal. Om op Wembley toen te winnen, dat was nog opmerkelijker dan uh, dat er wat, wat er nu gaat gebeuren. Nederland krijgt uh, overigens de tweede corner in de tweede helft, vierde in totaal. In Nederland neemt alle tijd voor het nemen van die corner. In dit geval Wesley Sneijder. Die als het ware op het strand een beetje loopt te pielen met de bal. Zijn hand en nu de corner gaat nemen. Bij de eerste paal staat Matthijs. Dan komt Luc de Jong ook. En die kan hem net niet koppen. Gaat hij voor iedereen en alles langs. En uiteindelijk over achterlijn. En zegt Robbe, maar het is toch een corner. Maar de grensrechter zegt nee, ik dacht het niet. En dus is het gewoon een doeltrap voor Joe Hart. Ja, ik heb hier wel bijzondere wedstrijden meegemaakt. hoor. Ik herinner me natuurlijk ook 93, Dat was een opmerkelijke wedstrijd. Waarin uh, de elleboog van Jan Wouters te noteren was, waarin er een doelpunt uh, was. van... Uh, ik, uh, uiteindelijk uh, volgens mij maakte Bergkamp toen ook een goal. Maar was in ieder geval wat heel belangrijk was, de penalty, de beslissende penalty die genomen moest worden bij 2-1. Uh, en niemand, niemand durfde. <laughs> en toen zei voor ze. Nou, dan doe ik het wel. Was dat zijn debuut ook nog? Ja, ik, nou, ik, in ieder geval even, dat is de best schoen, ja, maar die nam hem en dat was 2-2. Dick Advocaat was coach. Het was een uh, opmerkelijke dag toen. Bal zit overigens nu Van Bommel. Die ooit een keer hier scoorde, in, uh, volgens mij 2000, uh, tegen de Engelsen op White Hart Lane. In ieder geval in het beginjaar van uh, deze 21ste eeuw. Met een geweldige knal toen. Maar nu spelen ze dus op Wembley en gaat Nederland een overwinning halen. Dat is zo goed als zeker met het balbezit voor Snijder, Omdat de Engelsen letterlijk achter de bal aanlopen. En Nederland nu veel meer balbezit heeft dan in de eerste helft. En dan kom je veel beter in je spel. Heitinga speelt de bal naar Luc de Jong. Luc de Jong terug naar Heitinga. Gaat niet goed, maar dan kan Sneijder er misschien nog bij komen. Nee, want Welbeck gaat er vandoor. Komen de Engelsen met zijn vieren. Ashley Jong kiest positie. Wordt aangespeeld, wil de bal weer klaarleggen voor Welbeck. Maar dat lukt niet. Zit het Nederlands been? tussenbal terug naar Stekenburg. Twee goals van Oranje via Robben en Huntelaars dus nogmaals ze hebben er ook voor gezorgd dat Oranje zo zichtbaar weer met wat meer zelfvertrouwen speelt. Mensen durven één keer raken, durven te lopen, durven te pasen. Zo werkt het nou blijkbaar toch ineens tussen je oren. Dat je dan uh, dingen doet die je, waar je eigenlijk in het eerste deel van de wedstrijd over moest nadenken telkens. De Engelsen versieren inmiddels een hoekschop omdat de bal via Boularus over de achterlijn gaat. En dat zou dan voor de Engelsen als Ashley Jong zich meldt om de hoekschop te gaan nemen. weer voor wat gevaar kunnen zorgen. Ja, 19 minuten. Het was nog lang. Maken de Engelsen een goal, dan komt er ongetwijfeld weer wat geloof. En met spelhervattingen als deze zijn Engelsen natuurlijk traditioneel gevaarlijk. Lange mensen mee. En een hoekschop vanaf de linkerkant indraaiend van Ashley Jong. Die staat te gebaren van uh, ik ga een corner nemen. Wil iedereen opletten. Komt die bal, wordt weggekoopt door Van Bommel. Dus uh, echt veel heeft dat uh, niet opgeleverd. Dan moet Scott Parker, die wordt opgejaagd door Sneijder, de bal uh, denk ik, terug gaan spelen. Want uh, ja één man en dan toch die bal maar gauw teruggeven. Dan het hoogte van de middencirkel, de Engelsen met Milner. Milner naar de rechterkant van het veld naar Jones. Jones opgejaagd door Kuit. Gaat die bal kwijtraken? Nee, dat doet hij uitstekend. Jones speelt de bal om Kuit heen. Sturridge aan de rechterkant van het veld met zijn linkerpootje. Gaat naar binnen draaien, dat zou je moeten weten. Want hij kan het met rechts uiteindelijk niet voorgeven. En het lichaam gebruiken is meer dan genoeg. Goed gedaan door Stijn Schaars. De bal uh, in ieder geval over de achterlijn en de doeltrap voor het Nederlands helftal. Het is, laten we dat heel duidelijk stellen, niet het sterkste Engelse helftal. Als ik namen noem als uh, Rooney Ferdinand. Uh, ook natuurlijk Gerard die uh, uiteindelijk al heel snel eruit ging. Cleverley, uh, Wilshire, dat soort gasten, dat uh, ja, maakt het het team uh, aanmerkelijk uh, sterker. Dus dat mogen we niet vergeten. En ik begrijp ook niet waarom Theo Wolcott uh, nog steeds op de bank zit. Maar ook bijvoorbeeld, uh, wie zit er nog meer op de bank? Waarvan ik denk, nou onbegrijpelijk, Ashley Cole bijvoorbeeld. Balbezit uh, nu met Matthijsen, die de bal over de zijne moet spelen. Omdat de Engelsen iets meer beginnen te drukken. Nog steeds niet gevaarlijk zijn. 72 minuten gespeeld. Nog 18 minuten officieel. Er komt zeker 5 minuten bij. Minimaal. Dus ik denk dat er ze zeker wel een minuut of acht uh, met uh, wissels bij komt. En de Engelsen misschien op jacht naar de 1-2 komt hij. Oh! Onvoorstelbaar. Sturridge die staat op uh, 4 meter van het doel van uh, Stekelenburg. En denkt, uh, ja, waarom zou ik hem erin schieten? Speelt hem gewoon in de handen van Stekelenburg. Kansen zijn er dus inmiddels wel voor de Engelsen. Maar de doeltreffendheid en de, de, de scherpte in de aanval ontbreekt volledig. Balbezit voor Nederland. Van Bommel neemt de bal aan. Speelt hem via Schaars. Schaars naar Heiding. Pieters stond wel te pitten. Want hij had geen idee dat Sturridge uit zijn rug wegliep. Wie? Die hoopte Pieters. Nee. Of Schaars bedoel schaars, ja. ik. Ja, sorry. Want uh, die had geen idee wat er in zijn rug gebeurde. Die stond naar de grensrechter te kijken. In de hoop dat daar een vlag omhoog ging voor buiten spel. Maar dat was niet het geval. En terecht overigens. Sturridge een enorme kans. En nu weer aan de bal trouwens. Na nou, een slimme combinatie met Young. Die wordt gevloerd door Matthijs En die moet zich nu melden bij de scheidsrechter. Dan gaat hij daar geel voor geven. Daar lijkt het wel op. Ja, Matthijs krijgt geel. Het is dan de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Nadat nou, dus eerder Richards van de Engelsen er ook eentje kreeg. Scheidsrechter had dus in de eerste helft met name aan Van Bommel na een flinke overtreding al een keer geel moeten geven. Maar deed dat niet. Dus in de tweede helft wat strenger. En een vrij schop voor de Engelsen. die dan Heidig, toch, gaat er uh, ook in kunnen hebben. Zeker, inderdaad zeker, Zo zeker, zeker. Dus komen de Engelsen toch wat uh, standvastiger op de helft van Oranje. Bal via een hakje van Sturridge het ingewerkt. Daar weer uitgekopt en verwerkt door Kuit. Dan wil Robben <laughs> wel weer naar de bal voor een solootje. Maar dit keer komt dat niet, want Parker is er eerder bij. En kan de bal via een van zijn ploeggenoten. Dat leek mij Milner terugspelen naar de doelman Hart. Hart kijkt, doet, speelt de bal uh, hard naar de linkerkant. Ja, dat kan. je ook weer niet binnen te houden. Dan denk je, ja waarom doe je dat nou? Waarom geef je nou zo'n moeilijke bal? En uh, met name Doning staat dan ook uh, te kijken van ja, daar kan ik helemaal niks mee. Ook al had ik een fantastische balcontrole gehad, dan nog was hij buiten de lijnen gegaan. Balbezit uh, voor Parker. Parker die de bal meegeeft en uh, aan de linkerkant van het veld Downing. Downing op zijn beurt weer door richting Milner. Milner wordt uh, simpel van de bal gezet door Van Bommel, doet hij heel knap. Dan Boelarousse, Robben naar Nigel de Jong. Nigel de Jong, nu gaat het tempo weer omhoog bij het Nederlands elftal. En dus zijn er ruimtes die overgeslagen worden. En dat je heel snel bij het 16 meter gebied kunt komen, is duidelijk. Als de bal van Snyder naar Robben gaat. Robben neemt de bal in eerste instantie niet goed aan. Heeft alle ruimte van Beens. Gaat nu binnendoortrekken van de rechterkant. Schiet met zijn linker. En bal gaat niet over de achterlijn, zegt de grensrechter. Joe Hart houdt hem in ieder geval binnen. En zo kijken we nog steeds naar een wedstrijd die uh, zeker niet goed is. Maar waar Van Marwijk uh, ja, gemengde gevoelens bij zal hebben. Zeker niet goed. Dus veel te verbeteren. Maar je staat wel met 2-0 voor Wembley. En dat zijn van die dingen die uiteindelijk toch uh, op de sheets komen. Als men over een paar jaar kijkt van hey, hoe was Engeland-Nederland toen. Overigens is het nog niet gespeeld wat betreft uh, deze stand. Want we spelen officieel nog 15 minuten. Parker gaat lopen met de bal, mag ver lopen Ook een oh, goede paas, maar buiten spel dan. Stekelenburg is zijn uh, strafgebied op tijd uit. Bovendien om Ashley Jong van de bal te glijden, maar dat was dus niet nodig, want de vlag was omhoog. Urbi. En we gaan wisselen. Urbi Emanuelsson gaat komen van AC Milan voor zijn 15e Interland. En die komt dan voor Wesley Snijder die dan bedankt wordt voor de moeite. De spelmaker van uh, ITER naar de kant, die heeft inmiddels 81 Interlands achter zijn naam. En klapt nog maar eens naar de mensen. En het mooie van Engeland is dat de mensen ook overwegend terugklap, Want uh, dat viel me ook op toen voor de wedstrijd de spelers van het Nederlands elftal de het veld opkwamen om te beginnen aan de warming-up. Het werd gewoon vrolijk door iedereen hier op de tribune. Engeland niet gewoon geklapt Maar van met name. Ja, maar daar fluiten ze ook wel een beetje. Want natuurlijk in Londen is de ene helft Ja, Arsenal maar die, was die, die Het was toch het luidst leuk. toen hij werd voorgesteld. Ja, maar ook met boelroep volgens mij. Want er zitten natuurlijk ook fans van de Spurs op de tribune. Je zou gelijk op. hebben. Zo vervelend. <laughs> Waar was de Rijk? <laughs> bal, de de zit in ieder geval voor de Engelsen aan de linkerkant van het veld. Uh, bal doorgespeeld richting James Milner. Allemaal nog op eigen helft, geeft de bal diep, is uh, voor Welbeck niet te belopen. En dan krijgen we weer een duel tussen Welbeck en Maar Welbeck denkt, ja die Heitingraad is een vervelende jongen, maar vergeet daarbij de bal mee te nemen. Maakt ook totaal geen indruk deze meneer Welbeck. Nee, dat is allemaal nog erg jong en onervaren. Welbeck is bezig als een vierde interland, uh, Sturridge die we net die enorme kans zagen missen is geloof ik bezig als een tweede interland. Ja. En allemaal nog niet gescoord, hè? Nee, uh, dat helpt ook allemaal niet. Ja, goed als daar Rooney staat, dan heeft uh, zo'n aanval wat meer body en als je bent nog achter de hand hebt. Maar ja, ja die moet maar blij zijn als hij straks het EK nog haalt, want die heeft echt een pittige enkelblessure opgelopen speler van Aston Villa. Dus wat dat betreft zitten de engelsen wel een beetje in de penarie, maar ja, zoals we eerder hebben gezegd, uh, Piers heeft wel nou eenmaal gezegd ik wil veel jonge mensen aan het werk zien. Daar heb ik meer aan. Dan al die oude rotten, van wie ik inmiddels wel weet wat ze kunnen. Dus daar hoef ik niet meer over na te denken. Nee, maar de grote makker van het Engelse voetbal is natuurlijk. waar uh, zeg maar de historie van het, het Engelse uh, of het internationale voetbal ligt. Laatste titel in 1966. Uh, eigenlijk altijd wel een aardig team, maar nooit meer groot frustrerend. De... Was onze laatste wereldtitel ook weer? Nee, oké, okay. ik, ik weet het. Maar dat was natuurlijk ook wel een wereldtitel. Dat was een goed elftal overigens hoor. Maar dat was toch wel een titel ook met een smaakje. In ieder geval met die bal wel of niet over de lijn. Uh, nou ja, goed, dat, dat hebben we allemaal achter ons liggen. Maar de, de Premier League geldt als de sterkste competitie ter wereld. Hoeveel Engelsen spelen we dan nee, nog klopt, op, op groot dat is helemaal, niveau? Helemaal waar. Bovendien op de cruciale posities zijn het vaak de buitenlanders die het verschil moeten maken. Ja. Balbezit uh, overigens uh, voor uh, Nederland, uh, ter hoogte van de eigen cornervlag. Uh, helemaal uh, aan de linkerkant. Schaars zegt, mag ik nog wel uh, hier ergens blijven of moet ik uh, nog verder naar achter? En, uh, is het een soort uh, first down in ten? Want er uh, moet een behoorlijke afstand uh, worden afgelegd. Schaars uh, gooit de bal naar Luc de Jong, die wordt vastgehouden. houdt de bal wel onder controle, maar... Dan kunnen de Engelsen overnemen hey, en uh, wordt Van Bommel even. Dat vindt hij niet leuk. Door het stokken gespeeld door Jones. Maar dat levert verder geen gevaar. Op Stekelenburg ramt de bal uh, ver naar voren. En de bal komt uiteindelijk uh, terecht uh, in het hart van de verdediging bij Keel. Parker dan maar weer. Die uh, de lijnen moet uitzetten in de middencirkel. Probeert weg te draaien. Van Emmanuel Son, maar uitglijdt. Emmanuel Son is er met de bal vandoor. Luc de Jong kiest positie. Komt er nog meer steun. Die komt er met Robben. Robert, Robert straf binnen. Moeilijke hoek, hele moeilijke hoek. En dus even inhouden. Hij struikelt bijna. Dan moet de voorzet komen. Die bal is buiten geweest. Nou, daar had wel wat meer in gezeten. De jong schiet nog wel over, maar dat heeft niet zoveel zin meer. Ja, het wordt uh, aangeboden door de struikelpartij van Parker, maar het had maar zo de 0-3 kunnen opleveren. Engeland gaat wisselen. Welbeck gaat naar de kant. En voor hem komt dan nu Frazier Campbell in het elftal. Dat is een debutant. Zijn eerste wedstrijd in het Engelse nationale elftal. Speler van Sunderland. En om nou te aan te geven dat je als nationale ploeg echt je best moet doen om nog wat aanvallers te vinden. Nu er zoveel mensen niet zijn. Sunderland speelde afgelopen weekend tegen West Bromwich Albion. En deze jongen die er nu in komt stond niet in de basis. En die maakt nu zijn debuut in de nationale ploeg. Vlaar gaat er straks ook in komen. Terwijl Matthijs de bal over de zijlijn speelt richting Vlaar. Maar die zal toch eerst het pak uit moeten trekken. Is er uh, overigens, uh, en dat zou ik toch wel leuk vinden, uh, nog niet in voorzien om uh, Narsing of Ola John binnen de lijnen te brengen. En ook Wijnaldum uh, nog niet. Wijnaldum die overigens uh, naar Zuid-Amerika meeging en er ook geen minuut uh, heeft meegedaan. Wat dat betreft uh, kan ik me best voorstellen dat, uh, dat Giorgino ook denkt van uh, ja, als Snijder eruit gaat, had ik er misschien ook wel uh, ingewild in plaats van uh, Urbi Emmanuel. Hij houdt een goed gemiddelde. 1 Interland, 1 goal tegen San Marino. Ja, nou ja, dat is toch wel lekker. Balbezit Luc de Jong. Luc de Jong, uh, Emanuelson, Luc de Jong... En Robben met de slechte bal. En Hensbal dan van Parker. Dus ook tikken de minuten weg. Eh, zitten we inmiddels in de 80ste minuut van de wedstrijd. En leidt Nederland dus op Wembley met 2-0. Door de doelpunten van Robben en Huntelaar. En neemt Nederland alle tijd met het nemen van de vrije trap. En speelt Nigel de Jong gewoon de bal. Knalhard in de voeten van Richards van de tegenpartij. En dus uh, hebben de Engelsen de bal. Nog 10 minuutjes. Engeland 0, Nederland 2. Robben, Huntelaar. Balbezit voor de Engelsen achterin. Een paar rustig rondgespeeld wordt Het Nederlands zelf al gelooft het wel. Hoop maar dat het straks in een uh, omschakeling nog een paar keer gevaarlijk kan worden. Zoals zo even al met dat uh, foutje van Parker. Dat dus onbestraft bleef. Aan de linkerkant nu Beens die een voorzet geeft. Wie wilde naar de bal toe. Er gaan vooral mensen liggen in het strafgebied. Matthijs en zijn tegenstander. Dat heeft verder weinig om het lijf. De bal wordt weggewerkt door Heitinga. Komt wel meteen terug. Nog maar is weggekomen door Heitinga. Dan de Robber weer opgevangen. En ogenblikkelijk zijn dat de Jong en Immanuel in beweging. Immanuel krijgt de bal. Neemt hem mee. Komt aan de rechterkant van het veld uit. Is wel nu op de helft van de Engelsen gekomen. Glijdt wat weg. Geeft de bal dan even terug. Aan Boularoes, rechterkant van het veld. De Jong. De Jong terug naar Heitinga. Heitinga naar Martijssen. Engelsen proberen wel wat druk te zetten, maar doen dat zonder al te veel overtuiging. Dan krijgt Matthijs de bal wat aan de linkerkant van het veld. Die mag wat passen maken, geeft de bal aan Robben. Die heeft nog wel zin. Heb ik die in druk. Robben, bal terug naar Van Bommel. Wat ruimte bij Emmanuelsson. Dan moet je het eigenlijk ineens spelen van Bommel, dat durft hij niet. En dus gaat de bal via een omweg naar de rechterkant naar Boeleroes. Dan komt hij alsnog bij Emmanuelsson uit. Kuit nu vanaf de rechterkant. Voorzet. Tegen de rug van de tegenstander. Beens op. En een ingooi voor Oranje halverwege de helft van Engeland. Vlaar gaat erin komen. Overigens opmerkelijk uh, de.. Ontwikkeling die uh, Emmanuelson uh, aan het doormaken is bij AC Milan. In eerste instantie uh, een aantal keer op de tribune. Dan is uh, wissel, dan is er wat minuten. Terwijl uh, Boularus uh, er nu uitgaat en uh, Vlaar erin gaat komen. Maar Emmanuelson is inmiddels uh, heel vaak de nummer 10 bij AC Milan. In een team dat steeds beter bevalt ook. Want uh, Arsenal werd volledig weggespeeld. Uh, en uh, ja, Emmanuel maakt een goede ontwikkeling door. Vandaar dat hij uh, nu ook zich heel veel aanbiedt in de paar minuten dat hij al binnen de lijn is. Balbezit nu uh, voor het Nederlands helftal. Uh, heel ver teruggegooid van Heitinga naar Van Bommel. De helft van, uh, van de middencirkel dan naar Mathijsen. Mathijsen uh, richting Vlaar en uh, Vlaar richting De Jong. Terwijl uh, aan de rechterkant dus Heitinga nu uh, rechtsback is gaan spelen. Nu in balbezit is. Vlaar die uh, natuurlijk wel de beloning krijgt dat het uh, met Feyenoord goed gaat, maar met hem en Feyenoord ook. Dus wat dat betreft, de trainer Roland Koeman zei er ook al over dat hij het verdiende in deze fase dus het is. Het leuk voor hem dat hij weer terug is. Pas Interland 5 zit er natuurlijk al heel lang af en toe wel bij. Maar ook heel vaak niet. Nu ongelukkige combinatie trouwens die uh, uiteindelijk hetzelfde al balverlies oplevert tussen Van Bommel en Matthijssen. Waarbij de laatst genoemde de bal niet meer kan binnenhouden. De klok inmiddels 83 minuten. Oranje nog altijd met 2-0 aan de leiding door de goals van Robben en Huntelaar. De laatste genoemde na die vervelende botsing met Smalling naar de kant. Zeer benieuwd hoe het daarmee is en ook vooral hoe het met Smalling is. Want dat zag er eerlijk gezegd nog veel ernstiger uit. Die was echt behoorlijk de weg kwijt. Balbezit voor de Engels aan de linkerkant van het veld. Veel mensen die zich aanbieden en in de bal komen. Maar eigenlijk niemand die nu voor het doel staat zodat het weer via een omweg moet. Aan de rechterkant lijkt wel wat ruimte te ontstaan waar nu ook Jones komt. Phil Jones van Manchester United. Maar die wordt categorisch overgeslagen. En nu moeten ze eigenlijk wel via Richards... Gaat de middenlijn over. Nu dan eindelijk Jones. Daar is Jones. Jones speelt de bal even terug. Uh, doet dat uh, via het middenveld. Via Ashley Young. Uh, dan weer via Keel naar Ashley Young. Die staat uh, ter hoogte van de middenlijn. Ziet er steeds wel driftig uit. Speelt die bal overigens nu wel heel aardig door. Komt daar een mogelijkheid voor Sturridge. Maar dat uh, schot wordt geblokt. Heel goed gedaan door uh, Vlaar. Bal bezit nu met uh, Nigel de Jong. Nigel de Jong tussen twee man in. Opent goed naar de linkerkant van het veld. Naar Schaars. Schaars. Met de bal diep gespeeld naar Emmanuelson, die de bal onder controle heeft voor het vastgehouden. Maar uh, dat wordt de waarschijnlijk niet gezien. Parker hield even vast. Balbezit dan uh, voor Ashley Young. Ashley Young opgejaagd door Robben. Ze <laughs> lopen als een gek rondjes om elkaar heen. Balbezit uh, nu aan de rechterkant van het veld voor Jones. Jones naar Richards Richards naar Cahill. Cahill uh, gaat dan met de bal aan de voet uh, drijven, maar uh, dat leidt tot... Op dit moment helemaal niets. Hij krijgt dan een vrije trap mee. Omdat Emmanuel ze een tikje geeft. En de Engelsen krijgen een vrije trap. Een meter of zes, zeven over de middellijn ter hoogte van de middencirkel. En een bal die ongetwijfeld richting het 16 meter gebied zou moeten komen. Waarin het niet dat Keel die zich aanbiedt totaal wordt overgeslagen. Ik zal nog even te zoeken naar die goal van Robben die hij dus zo even gemaakt heeft. De eerste van deze avond. Dat was zijn eerste Interland goal sinds de halve finale op het WK tegen Uruguay. Dus dat is heel lang geleden. En toen Hef, dacht, dit is ook pas de tweede in dit seizoen. Hè? Want het enige wat hij nog gespeeld heeft na de finale. Terwijl er nu een kans aan komt voor de Engels. En een behoorlijke kans ook. Sterker dat er aan een goal komen. Het is 2-1. Omdat Kehul uh, de bal kan binnenschuiven. En zo wordt het dan misschien toch nog wat spannend in de slotfase. Het mag wel heel makkelijk gaan hoor. Dat moterbenen hij daar vrij opduikt. Met een simpele kapbeweging. En de Nederlander op het verkeerde been zet. En de bal in de verre hoek onder dus doorschuift. 2-1. Kehill, de speler van Chelsea. Wie staan er allemaal te pitten? Het is buitenspel overigens. Ja. Alhoewel, gaat blijft hangen. Het, het hangt erom. Er staan er in ieder geval twee of drie. Het kan buitenspel Wat ze moeten doen. En het is 2-1 en dus toch weer spannend. Maar inderdaad Robben, dus na de WK-finale... tussen de WK-finale en deze wedstrijd nog maar één keer meegedaan. Die oefenwedstrijd in Brazilië. Dat zijn echt schrikbare de cijfers. Uh, goed, de actualiteit leert dat het 1-2 is... En dat we misschien toch nog een hectische slotfase krijgen. Dat zou dan eigenlijk wel best leuk zijn ook. Stekenburg speelt de bal naar Schaars. Schaars uh, in balbezit kijkt uh, en speelt de bal uh, te hoogte van de middenzeker naar Van Bommel. Die de bal makkelijk aanneemt. En aan de rechterkant van het veld Heitinga kon aanspelen. Slaat hij over. Nijthel de Jong kan nu via Kuit wel Heitinga aanspelen. Heitinga denkt uh, wat leuk. Ik mag nu een keer aan de rechterkant spelen. Terwijl een goede bal is van Kuit. En een kans voor de Jong. Bal uh, via het lichaam. En uiteindelijk probeert uh, met de buitenkant van de voet uit een onmogelijke hoek. Nuitel de Jong de bal er nog in te tikken. Maar we zitten naar een aanval te kijken die uiteindelijk niets oplevert voor het Nederlands elftal. Maar de spanning is weer enigszins terug in de wedstrijd door de treffer van Cahill. Terwijl de Engelsen direct nog een keer gaan wisselen. En uh, dat zal dan Theo Walcott zijn in de laatste minuten van deze wedstrijd. Balbezit voor de Engelsen aan de linkerkant van het veld. Waar uh, misschien de mogelijkheden zijn om toch nog tot een gelijkmaker te komen. Het zou wat zijn als Nederland een 2-0 voorsprong in de slotfase toch nog uh, weg ziet uh, gaan. Balbezit aan de rechterkant van het veld. Waar uh, Van Bommel een beetje doorjaagt op Ashley Young. Maar Richards vindt dan uh, de doelpunten maken aan de Engelse zijde te hoogte van de middellijn. Keo. Drie jaar geleden in Amsterdam, toen de Oeverwedstrijd 2-0-2-2. Uh, ja, ja. 2-0 voor Oranje We werden nog 2-2. Twee keer Defoe toen, geloof ik. Uh, ja, bal ja bal zeker. Twee keer Defoe. Ja. En aan de linkerkant van het veld hebben de Engelsen nu balbezit. Die gaan er toch een beetje in geloven. Oranje moet uh, terug. Nu een uh, onderschepping en een nou, bal naar de Die wordt besprongen, maar er wordt niet gefloten. Kuit heeft de bal. Dan kan hem naar passen naar Matthijssen. Nu zetten Engels Engelsen massaal druk. Maar dat betekent dat de links of rechts toch ruimte gaat ontstaan. Als Schaars nu de bal heeft en gaat lopen. En kijkt, is de beweging voorin een klein beetje. Bal breekt naar van bommel. Dat kan. Aan de linkerkant Robben. Bal is niet goed. Te kort, onderschepping van de Engelsen. Slecht onderschepping weer van Schaars. Nou, en nu kan Robben door. En nu kan Robben lopen. Nou, kiezen. De Jong en uh, Emmanuel zijn positie voor het doel. Robben legt de bal terug op Kuyt. Die schiet en loeihard maar de bal. Tegen de handen van Joe Hart. Schot van Kuyt van buiten het strafstofgebied. Een meter of twintig. Dat uh, had de beslissing in theorie kunnen zijn. Maar werd het dus niet. Een counter met perspectief. Terwijl nu... Uh, ja, en dat betekent dat de bal via... Nigel de Jong even wordt buiten geschoten. Sturridge is er maar weer bij gaan staan. Kan op eigen kracht naar de kant. En dat is het laatste wat hij doet ook. Want hij gaat eruit. en wordt vervangen in de slotfase door Theo Walcott van Arsenal. Matthijs loopt te vloeken en te tieren. En met name Vlaar krijgt uh, een beetje op zijn lazer. Uh, dat zal dan te maken hebben met uh, de doelpunten dat viel. Waarbij ik eerder het idee heb, uh, heb dat uh, Heitinga schuldig was. Omdat hij niet genoeg aansloot. Omdat hij dan een keer rechtsback speelt. En even niet in de gaten had dat hij dan niet de laatste man is. Uh, wordt uh, door de Engelsen de bal in ieder geval sportief uh, naar voren gespeeld. Waardoor Stekenenburg bal balbezit heeft. En uh, het Nederlands helftal uh, in die slotfase van de wedstrijd. Die uh, 2-1 voorsprong nog uh, moet zien vast te houden. Wolk had uh, binnen de lijnen gekomen. Dat uh, lijkt me voor Schaars uh, niet zo heel erg lekker. Want als Wolcott in de diepte wordt aangespeeld, dan weet ik zeker wie het sprintduel wint. Is Stekenburg de man die de bal naar voren speelt? Cahill die het kopduel wint. Cahill bevalt mij wel bij de Engelsen. Staat gewoon als een rotsende branding, terwijl Van Bommel een beetje theater maakt. En Parker dan de bal diep probeert te spelen op Wolcott. ...is het balbezit aan de linkerkant van het veld bij Schaars... ...omdat Wolcott naar voren liep en dus niet, niet kan meeverdedigen... ...op het moment dat de gelegenheid linksachter van Oranje in balbezit was. Van Bommel speelt de bal naar Heitinga. Heitinga even terug richting Vlaar. En Nederland koestert nu de voorsprong en met name het balbezit. Uwolkot is zo razend snel. Ik zal nooit meer vergeten dat uh, toen Twente in de voorronde van de Champions League tegen Arsenal speelde... was Jeroen Heubach toen nog zijn directe tegenstander. <laughs> en die werd helemaal uitgelopen en die zijn na afloop droogjes op zijn Twents. Zo, so, die hebben ze hem lekker op de brommen gezet. <laughs> <laughs> Briljant, ik ga het nooit meer vergeten. Yeah. zit voor de Engelsen. Het wordt wat pittig in de laatste minuut die zelfs nu loopt. Want Spicing. de Engelsen willen nog wel... 1-2 is het eh, bij Engeland-Nederland. En dat betekent dat de Engelsen nog loeren op een kans om nog op gelijke hoogte te komen. En nu komen ze wel met heel veel mensen. Maar is de paas van Beens naar de buitenkant heel schordig. Meters voorbij de man die hem had moeten ontvangen. En dus een ingooi voor het Nederlands 11 40 seconden nog officieel. Het is illustratief voor het Engelse voetbal. Voor van de wat mindere spelers. Als je een Engelse competitiewedstrijd 90 minuten volgt. En met name de Engelse spelers ziet. Dan zie je heel veel fanatisme en heel veel drive. Maar heel weinig... Uh, met name technisch vermogen. En dat zie je nu ook uh, zo nu en dan, dat je denkt van... hoe is het in nou mogelijk dat je hem niet gewoon van A naar B kan spelen... in een hele makkelijke positie. Richards uh, is in balbezit, is uh, in de centrale verdediging gekomen. Daar waar uh, hij op de plaats kwam van Smalling. We zullen u straks uh, in ieder geval proberen op de hoogte te houden... van hoe de situatie met Smalling is. Uh, die er dus op een bancard afging met een hele... Vervelen, in een hele vervelende bijna slaperige houding uh, op een elkaar werd afgevoerd. Terwijl we vier extra minuten krijgen. Zijn het de Engelsen die de bal uh, nu voorgeven? Komt er nog een kans voor 2-2? Komt hij daar nog bij Theo Wolcott? Wolcott uh, geeft de bal terug. Krijgen we daar naar de 2-2? Dan komt hij. Het is 2-2. Het is gewoon 2-2. Het is Esslie Young volgens mij. Of is het... Uh, ja, het is Esslie Young die scoort. Ongelooflijk. Daar waar het in uh, Amsterdam een keer eerder gebeurde. 2-0 voor 2-2. Toen, keer, toen was het twee keer de foe, zoals je terecht opmerkte. Nu Keel en Ashley Young en de Nederlands Elftal geeft een voorsprong zomaar weg. Kortom, er is uh, werk aan de winkel uh, voor uh, Van Marwijk. De 2-0 in één minuut gekregen, 57, 58 minuut van de Nederlands Elftal. Is verbleekt, is weg, is over, is uit. Het is 2-2. En dus is Stuart Pierce uiteindelijk straks de man die zegt... Nou, niet slecht tegen de vieze wereldkampioen van twee jaar geleden. Goede bal trouwens, goede paas. Maar ook weer volledige vrijheid tussen Schaars en Matthijs in. En als één ding duidelijk is, dan lijkt het mij ook dat Schaars geen linksback is. Nee, het is uh, wel schrijnend om te zien. Maar in die zin kun je concluderen dat Van Aarbeek toch wel wat geleerd heeft vandaag. Dat je toch in momenten dat je ongelooflijk kwetsbaar bent. En dat er gewoon echt domme fouten worden gemaakt. Onnodige fouten. Het merkwaardig is dat we in de slotfase van de wedstrijd zitten bij 2-2. Dat mag ik nog niet eens verbaasd als Oranje er nog wel eentje bij prikt. Robben heeft daar nog wel zin in. Die was woest zo even toen de goal viel. Want ja, je wil toch winnen, ook al is het maar aan de oefenwedstrijd. Robben. Nog op de 20 meter van de goal nadert nu de rand van het strafhofgebied. Dan moet Emmanuel Soff vanaf de linkerkant de voorzet. Geeft die bal is goed? De jongen dat de bal toe komt. En net die van Bommel met het hoofd. Nee, legt hem breed voor Robben. Die moet nu zijn tegenstander uitkappen en schieten. Staat in het strafhof. Ah, Wint die hij gaat erin. Ja, ik zeg het. Hij zit er gewoon in. En we staan weer voor met 3-2. Omdat Robben heel cool blijft. Die bal wordt nog van richting veranderd ook. Hij loopt naar het vak met de Nederlandse fans. Hij buigt en zegt: Dank u wel. We winnen met 3-2. Van Marwijk lacht. Van Marwijk lacht. Het is opluchting. Het is. Ja, wat is het? Opluchting. Ja, wat een rare avond. Ja, omdat, drie, je, omdat je als coach, kan. met name natuurlijk, en als land, maar zeker als coach ook. Uh, dit soort statistieken met je meevoert: uh, hoeveel overwinningen, hoeveel nederlagen. Nou, onder Van Marwijk is er amper verloren. Uh, ik geloof in totaal drie keer. En uh, voor de rest uh, worden er altijd goede resultaten geboekt. Het spel is uh, absoluut niet om nou over naar huis te schrijven. En dat hoeft tegenwoordig ook niet meer met alle smartphones. Maar uh, ja, uh, Nederland wint. En Robert toont toch wel zijn grote klas, hoor. De bal wordt ook niet meer aangeraakt. Ik dacht dat wel hij wel een goal was. Het was wel een echte goal. knappe goal. Uit een moeilijke hoek. Twee tegenstanders in je buurt. Eigenlijk voor je neus. En dan de verre hoek zoeken. Bijna in de kruising over de keeper heen tillen. De Engelse trappen nog af. Als je het nu nog weggeeft, denk ik dat Van Marwijk zo boos is dat hij de spelers naar huis laat lopen. Want dat mag toch echt niet meer. Parker. Aan de rechterkant. De Engelsen komen nog. Ja, natuurlijk komen de Engelsen met Milner. Bal voor de goal. Stekelenburg op je post nu. Bal wordt teruggekopt. En wordt dan door Van Bommel onschadelijk gemaakt. Die gaat nog lopen ook met de bal in plaatsen dat hij hem wegtrapt. Nou ja, als het goed afloopt mag dat. Dan wordt Robben nog een keer aangesprekt. Haha, oh. rapport. -ha, Mooi. Milner houdt hem dan vast en krijgt Robben nog een vrije schop. Hoe belangrijk is het dan toch om Arjen Robben in je elftal te hebben? Niet dat dat nieuws is, want dat wisten we al een poosje. En wat is het toch verschrikkelijk jammer dat hij er zo vaak niet is. Want als je kijkt naar types als, van de vaart, Snijder. Die zitten allemaal op 80-90 in te lans. Robben pas op 54. Dat hadden er rest 30 meer moeten zijn als hij niet zo vaak gebaseerd zou zijn geweest. Het zelf Elftal onderschept nog maar eens een bal. Wordt het nog gekker? Nou ja, wie weet. Ik denk niet dat het veel gekker wordt behalve een eindsignaal. Alhoewel je weet het maar nooit met Kuit en Robben. Robben heeft er opeens geweldig veel zin in. En uh, heeft natuurlijk met uh, twee doelpunten ook uh, wat dat betreft een prettige avond. Aan de linkerkant uh, Emmanuelson. Schuift de bal een beetje onder het lichaam. Doorspeelt hem naar Naartje de Jong. Naartje de Jong naar Van Bommel. Van Bommel uh, denkt, uh, ik heb een keer met een geweldige knal uh, gescoord tegen de Engelsen. Maar wordt nu een beetje naar de zijkant gedrongen. Doet dat zelf ook. Uh, via Heitinga. Uiteindelijk de bal diep gespeeld. Emmanuel Son uh, met een uh, geweldige tackle. Uh, geeft die bal misschien goed voor. Geeft hem uiteindelijk niet goed voor. Maar Kuit... Uh... Die gaat het ook nog een keer proberen. Knalt de bal op een tegenstander. Daar gaat Van Bommel voor het afstandsschot. Nee, maar dat is een afstandsschot dat uiteindelijk precies mist. Bal naast het doel gespeeld. En zo zitten we de laatste seconde. En gaat Nederland dus op Wembley uiteindelijk toch winnen. Met 3 tegen 2 door twee goals van Robben en één van Huntelaar. Want de bal wordt in de handen gepakt door Nigel de Jong. Dat is natuurlijk niet zo gek. Er is afgevloten door Bries. Nederland wint. En dat is in ieder geval qua resultaat goed. In de studio Henk Spaan. Henk, wat een leuke wedstrijd. Ja, die, die Robber die speelde een geweldige tweede helft. Ja, ja opeens, werd, opeens werd het leuk. ja. Jammer van die verschrikkelijke botsing. Het was echt uh, heel vervelend om te zien. Maar... Van uh, Huntelaar, bedoel Huntelaar bedoel je? Huntelaar ja, en echt... Smalling. Ja. Dus totaal van de wereld was hij ja, ook. Uh... Ja. Het is, uh, ja, volgende week uh, Europa League. Twente tegen Denk Ik vraag me af of hij dat gaat halen. Dat houdt hij dat? niet. Wat vanavond wel duidelijk is geworden, is dat we echt een probleem op de linksbackplaats hebben. Een groot probleem. Pieters is in de eerste helft vier keer clean weggespeeld. En Schaars die had er nog minder vat op. Ja, mee eens Jack? Nou ja, ja, zeker vanavond wel. Maar ik denk dat Pieters uiteindelijk uh, best uh, zijn mannetje gaat staan. Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo bang voor als, als hij hier niet mee is. Heeft. Ja. Maar je hebt in ieder geval niks achter de hand. Dat is heel duidelijk. Alhoewel uh, Boularus, de stopver van de Nederlandse Elftal in de defensieve zin... daar eventueel ook nog zou kunnen spelen als, uh, als het niet anders kan. Maar je, ja, uh, Van uh, ja, dat was er eentje die, uh, die daar een hele andere invulling gaf aan die plaats. Ja. En wat een... Indruk heeft uh, Huntelaar gemaakt in die paar minuten dat hij maar speelt. Er veranderde echt wat, had ik de indruk. Ja, ja. maar hij, hij is zo scherp als een mes. Uh, we hebben hem uh, op het WK uh, de eerste week in Zuid-Afrika gezien. Toen was het echt niet om aan te zien. Toen dachten we, wat doet die jongen? Die zat zo in een dip en die groeide toen ook al. Die had toen de frustratie van het feit dat Van Marwijk bleef kiezen voor, uh, voor Van Persie. Maar inmiddels begint hij toch echt wel heel erg aan de deur te kloppen. En het meest opvallende moment, behalve natuurlijk die goal... waar hij uiteindelijk afgaat met, uh, met een misschien wel gebroken neus... is het eerste schot wat hij geeft van 20 ja. meter. Ja. Die, die, daar, daar zat een venijn in en daar zat een felheid in. Ja. Ja, we hebben natuurlijk wat dat betreft uh, de wilde wel voor inlopen. lopen. Moet, uh, moet de bondscoach gaan kiezen voor Huntelaar in plaats van Van Persie? He? Nee, dat vind ik niet. Maar Huntelaar nee, niet. Had, had wel een andere opdracht... kennelijk dan Van Persie. Van Persie moet altijd in de punt blijven. En Huntelaar die ging heel nadrukkelijk de bal... Halen en dan daarna weglopen van de bal. Dat was echt een andere manier van invullen van die positie. Ja. En dan het invullen van uh, RBA Manuelson. Ja, hij deed het gewoon, hij viel echt goed in. Ja. Hij bestreek een veel groter uh, terrein dan Snyder. Hij was zowel links als rechts. Was betrokken bij het derde doelpunt door die goede voorzet. Hij heeft twee keer Robbe goed aangespeeld. Ik vond dat hij echt goed inviel. Mee eens, Jack? Ja, hij uh, heeft controle geleerd. Hè? Hij was... Uh bij Ajax. Maar goed, het heeft dan met leeftijd en ervaring te maken. Veel speels. Hij kon in een actie proberen iemand uit te spelen... en dan speelde hij hem in de voeten en er was een hele linie uitgespeeld. Wat je ook nog wel eens vertongen ziet doen. Uh, hij heeft gewoon in uh, Italië geleerd om um, zuiniger met zijn krachten om te gaan... om slimmer te spelen. Het is natuurlijk een hele goede voetballer... met, uh, met veel actieradius, met veel techniek en veel snelheid. Dus daar kunnen we in de, in de komende jaren heel veel plezier aan beleven. We zagen Sneijder van het veld afgaan. Uh, hij wekte de indruk alsof hij net drie wedstrijden achter elkaar had nee, Hij was echt toteloos. Dus misschien is hij grieperig, maar uh, hij, hij heeft... Heeft het niet getrokken. Nee. Die 70 minuten total los was hier. Beetje zorgelijk eigenlijk wel. Of niet? Nee, hij speelt natuurlijk ook niet. En dan, ja, dan gaat je conditie automatisch ook zwaar achteruit. Ja, was echt ja, dan... opvallend voor je ook Ja, dan denk ik aan de doctrine van Rines Michels, die in de tijd in de voorbereiding 74 echt spelers tot kotsens toe in de zijste borst heeft laten draven. Ik denk dat uh, uiteindelijk uh, wil Snijden weer terugkomt op zijn oude niveau, dat hij weer een aantal keren zichzelf in fysieke zin behoorlijk pijn moet doen om op zijn oude niveau te komen. Als we kritisch kijken naar, uh, en dat moeten we, naar uh, de verdediging... is dat dan nog steeds het zorgkindje van Oranje? Henk? Ja, ik vond uh, Vlaar viel natuurlijk uh, ongelukkig in... maar ook desastreus. Uh, ik vind het gewoon een geweldige clubspeler. Hij is voor Feyenoord van echt onschatbare waarde. Maar dit niveau kan hij niet meekomen. Mee eens, Jack? Helemaal Helemaal mee eens. Ik, uh, ik zie ook, uh, ik zie, kijk, uh, Vlaar is na zijn, uh, zijn is, hij, uh, is hij een stuk teruggevallen. Heeft hij niet meer het niveau wat hij had uh, in, het, uh, in het onder 19e elftal, toen hij echt heel belangrijk was. Qua potentie uh, denk ik dat Bruma en wellicht ook Maduro uh, veel meer in zich hebben dan Vlaar. Ja. Vlaar heeft een onverschrokkenheid, maar mist in principe de kwaliteit om met zijn voeten op het juiste moment dingen te doen die hij in zijn hoofd bedenkt. Maar is dat dan inderdaad waar Van Marwijk zich de komende uh, maanden nog maar even op moet, uh, op moet richten, ja. op die verdediging? Ja. Kijk, uh, Heitinga en Matthijsen daar kan je veel van zeggen, is gewoon een heel solide duo. Is gewoon, uh, is gewoon prima. Is geen, is geen wereldklasse zoals Stam en Frank de Boer. Maar handhaven zich altijd goed. Het, het, het met name uh, van belang is en daarom staan die twee controlerende middenvelders. Wat neem je op het middenveld uit handen voor de verdediging? Ja. Nou was Vlaar uh, bij, die, bij dat doelpunt, zag er allemaal niet goed uit. Maar ik blijf zeggen dat Heitinga bleef hangen. Was het wel of geen buitenspel waaruit die voorzet kwam. Dat was ook niet handig. Maar Vlaar heeft gewoon ja, net niet het niveau. We hebben het ooit een gezien toen hij tegen Italië speelde en Luca Toni echt dacht van uh, ja. heb ik iemand tegenover me staan. Ja, ja. en uh, tegen Amerika dat hem uh, op de achterlijn ja. op zijn benen hakte. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké okay, um, dankjewel goede terugreis Jack. Al oh, voor je weggaat uh, prettig in het vliegtuig stappen. Uh, weet je wat Duitsland gedaan heeft? Die stond met 2-0 achter. Ja 2-1 verloren van uh, de okay. Fransen. Fransen speelden goed trouwens. Wij hebben een heel aardig hè? die komen er ook weer aan. Dus het is, het is niet alleen Duitsland, uh, Nederland ja. en Spanje. Denk aan Frankrijk, Italië. Ja, en Biel gaat nu schrijven, dus de paniek uh, breekt een beetje los, Henk. Inderdaad. Ja, het is altijd in Duitsland <laughs> wel fijn. Ja. Goed, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Uh, Oranje wint dus op Wembley met 3-2 van Engeland. Zometeen het internationaal van 11 uur. En daarna natuurlijk met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.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 Want nu krijgen we 9 van onze klanten voor onze service in huis. En daar maken we graag een 10 van. Carglass Carglass vervangt. Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie Auschreidane Senior. De nieuwe theatermarathon over deze Griekse helft. Vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten toneelgroepdeappel.nl